Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. Het aanstaande kabinet Jette houdt vandaag zijn eerste vergadering. Het gaat om de zogenoemde oprichtingsvergadering. Aanstaand premier Jette heeft de afgelopen week gesproken met alle beoogde ministers en staatssecretarissen. En aan het eind van de ochtend overhandigt hij zijn eindverslag van de formatie aan de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet wordt maandag officieel beëdigd. Venezuela laat 379 politieke gevangenen vrij, meldt persbureau AFP. Aan de gevangenen is amnestie verleend op basis van een wet die donderdag is aangenomen. De wet was beloofd door president Rodriguez nadat ze de macht overnam... toen voormalig president Maduro begin dit jaar bij een Amerikaanse militaire operatie werd ontvoerd. De maatregel kwam tot stand onder druk van de Verenigde Staten... Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zitten er nog bijna 650 politieke gevangenen in Venezuela vast. Medewerkers van thuiszorgorganisatie T-Zorg hebben vaker te maken met agressie. Het aantal meldingen is in vier jaar tijd bijna verdubbeld, meldt het AD. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. En dat maakt hun gedrag volgens T-Zorg onvoorspelbaar. Medewerkers krijgen daarom een alarmknop. De voorzitter van de lokale partij Veilig Emmen is afgetreden... nadat hij gisteren werd opgepakt door de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst. Hij wordt verdacht van fraude, zegt hij zelf tegen RTV Drenthe. Ook een andere medewerker van de partij, de vriendin van de voorzitter... stopt met haar werk. De twee zouden samen met een derde verdachte... de staat voor minimaal 200.000 euro hebben benadeeld... via onbekende stichtingen. Het onderzoek loopt nog. De partijvoorzitter van Veilig Emmen ontkent alle betrokkenheid.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 Solta bonita ora con solo da ba ora tu para da canta feliz Prometo una mais sosega a tarde para canti playa un gozo ta llena nos alma ta manera nos isla La rosa ja, me llama de día Een paar keer die ons kabij en ons Sota bonita, ora tu solo taba, ora tur para, ta canta feliz, promen una bay sosega, a para canti playa, un gozo, ta llena nos alma, ta manera nos isla. Daar halen we a zee, het dier, Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goed, uh, goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, uh, uh, zaterdagmorgen. Gert, uh, Gert Loogman zit hier, en... 10 uur. Hans Botman zit hier. Ja, en Marja Kopp is er ook. He, en Marja Kopp is er ook voor de muziek en we hadden een hele leuke plaat om te brengen. Ja, nou, het was, dit is muziek van uh, Carina. Karina is... Uh, Carina? Morgen, 50 jaar geleden. Ah, echt waar? Weet je trouwens dat er een radiostation in Curaçao naar. is? Genoemd naar Carina. Ja. Oh ja, oké. Carina FM. Carina FM. Nou, dan gaan we ja. daar ook een keer naar luisteren. Hartstikke leuk. <laughs> uh, ja, we zitten bij uh, Goedemorgen Stamvoort. Uh, we hebben politieke onderwerpen. Want uh, vorige week is er op de Graaf van D66 langs geweest. In het kader van de verkiezingen die er aankomen op 18 maart. Uh, start, uh, we gaan zo praten met Mirko Gerrits, inmiddels aangeschoven. Mirko Gerrits van Zandvoort Echt één. Zee. Zeker, goedemorgen. Mooi naam, goedemorgen, goedemorgen Mirko. Uh, wat gaan we er meer doen in het eerste uur uh, in de late deel? Nou, we uh, gaan even praten met jou over de Formule 1 -kwijs. Ja, de Formule 1 is uh, bij vier. Lauren Hardy. Uh, La -La -La -La nou, Lauren Hardy. inderdaad. Uh, dus uh, dat is voor de vierde keer al. Daar kan ik straks wel wat meer over vertellen natuurlijk. Ja, dat is leuk. In de tweede uur komt langs uh, de, de VVD. En de dat VVD, is, uh, ja. Ben Drommel. Ja. Uh, daar gaan we mee praten. En dan hebben we het ook nog heel even over... Uh, Sander voor uh, Geert Zeister. maar Die gaan we bellen, want er schijnt uh, wat nieuws te zijn. En... Uh... Ja, dan, dan euh, hebben we ook nog uh, Nilgun, hè? Nilgun Yerli. Nilgun Yerli ja, met Onze, een, uh, twee wekelijkse kolom. Uh, kolom inderdaad, ja, ja die daar gaan we waarschijnlijk dat doet ze mee Dat heel afsluiten. leuk trouwens. Ja, dat doet ze heel goed. Er krijgen heel, heel uh, veel reactie op. Ja, dat ja. Mensen vinden het erg leuk. Ja, dus, zeker. Uh, nou, we zijn, Ik uh, sprak uh, vorige week ook met de opening van ja. de Krocht en ze zei ook dat uh, staan er behoorlijk wat reacties op gaan. Hartstikke heel leuk. Alvast. Ja. Maar en, nu, uh, uh, nou something for uh, complete different. Nou uh, ten eerste en de... Mir, uh, uh, Mirko. Uh, ja, Mirko heeft uh, Tiny Tony's meegenomen. Hartstikke bedankt. Top, wil jij erheen? Uh, ja, nou waarom niet joh? Die zijn ook. Lekker ja, heerlijk. Ja, echt, zijn lekkere chocolade. Ik weet niet, we hadden het volgens mij over chocolade. Ik weet, ik weet niet meer ja, waarom. Ik weet waarom, maar ook niet waarom. Ik, dan neem ik het mee. Nou. Nou, ik vind het hartstikke aardig. Zullen we daar gewoon op doorgaan of nee? Nou? Ja, kan, kan ook. Nee, uh, uh, Mirko, uh, de lijsttrekker van uh, uh, Stanwoord 1 vorig, vorig, Vier jaar geleden, ook al. Hè? Ja. Was je lijsttrekker of was dat ja, daar? Die... Ja, ja, ja, ook lijsttrekker. Dus, oh, okay. uh. Ik vond het leuk dat, uh, dat jullie kwamen vorig uh, vier jaar geleden. Uh, als nieuwe partij, want uh, ja, uh, frisse wind, uh, er werd uh, beter bestuur beloofd, alles en uh, ja, wat is toen gebeurd, jullie kwamen met één zetel in, uh, in, uh, in de raad, uh, ik weet niet of dat een verrassing voor je was, maar daar hebben we het zo nog wel even over, mm -hmm. maar uh, de bokjes waren nog niet ingevuld, er uh, ontstond meteen een grote ruzie bij jullie, ja, ja. hoe kan dat nou? Ja, nou ja, ik denk gewoon toch opstartkwalen. Je, je ziet het heel vaak met nieuwe partijen die, uh, die, die ergens landelijk of lokaal uh, ja, worden, worden opgericht. Dus, weet je, de, de identiteit is nog niet helemaal gevormd. Uh, mensen willen toch allemaal misschien net even wat anders, blijkt zo achteraf. En ja, het, het nieuws kwam voor mij net zo onverwacht en hard aan, zeg maar, als uh, voor ja, want, iedereen, denk uh, ik. Ja, want Aardig uh, Review was toen voorzitter, ja, hè? Uh, huidig Eerste Kamerlid voor D66 op dit moment. Ja. Daarvoor BBB. BB, BB. Ja. BBB. BBB. Ja. Uh, dus, maar... Uh, dacht hij dan in de raad te komen hier? Of hadden jullie daar geen goede afspraken over gemaakt? Hoe kon je dat? Ja, god, ik helemaal uitkouden hoe, hoe het... Nee, maar de laatste vraag erover, De laatste vraag erover. Ja, het kwam er gewoon op neer dat, dat er inderdaad misschien <lacht> toch... Eens, uh, dat, we, dat we groter zouden worden dan we werden. Ik had altijd het idee van, nou ja, als wij... als het vertrouwen krijgen van mensen... maakt het niet hmm. uit of dat één zetel is of twee of uh, hoe dan ook... Uh, ja, dan moet je daar gewoon heel erg dankbaar voor zijn. En uh, nou, toen dat niet gebeurde, denk ik wel dat daar een idee is geweest van... Joh, uh, ja, moeten andere mensen dat dan ja. even pakken. Nou ja goed, ik vraag het je gewoon omdat ja. het natuurlijk opvallend was... dat een partij met een nieuwe bestuurscultuur en alles... Ja, meteen rukje kreeg. Maar goed, heel dat is jammer. jammer maar ja, eh, heel jammer. jammer. Je hebt het in ieder geval vol, via volgemaakt. Zeker. Uh, hoe, kijk je, hoe kijk je daarop terug? Nou, ik, in weet, grote lijnen. ik vond het... Um, om mee te beginnen, gewoon heel bijzonder. Het is echt heel bijzonder om als zo'n jong persoon uh, in de politiek te komen. Ik bedoel, ik was 19 toen ik het opricht, 20 toen ik dan eenmaal uh, echt in de raad uh, terechtkwam. En je, je ziet gewoon zo ongelooflijk veel plekken en dingen die je ja, gewoon niet ziet... als je niet in de lokale politiek zit en... Um, ja, ik heb wel heel erg genoten van dat werk mogen doen. En ook het vertegenwoordigen van mensen, je lokaal voorstellen indienen. En ik denk ook uiteindelijk dat ja, los van de opstartproblemen, dat we dat gewoon heel goed en ook heel erg getrouw aan ons programma en alles hebben gedaan uiteindelijk. Dat ja. wilde je als kind al uh, in, in, in, in, in politiek. In politiek. Nou, ik heb, ik heb al sinds mijn twaalfde best wel een passie voor politiek eigenlijk. Ik weet niet waarom dat ooit, uh, ooit is ontstaan. Ik denk, denk toch een beetje ook vanuit mijn jeugd... dat ik best wel veel uh, ja, problemen had meegemaakt ook met, uh, met het onderwijs en de zorg. En dat is toen op een gegeven moment overgeslagen nou, ja. Uh, maatschappelijke problemen in het algemeen, denk ik. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen. En dan <laughs> ga je dus van één thema willen oplossen... naar alle thema's willen oplossen. Nou, dan, dan zit je dat wel is lastig, hè? Ja. Je bent ben wel, ben wel een beetje een bijtertje hè, in, die, in die raad. Ja, ja, ja, maar dat is ook nodig. Hè. ik bedoel uh, We zijn een vernieuwende partij. We hebben denk ik ook echt wel uh, een aantal voorstellen... en standpunten die echt wel anders zijn... dan uh, ja, eigenlijk alle andere partijen. Ja, en op een of andere manier moet je dat wel ja, oh, ik uh, ben aan ben de man ik... brengen. Zeg. Maar je komt... we hebt al redelijk allemaal hetzelfde hoor. Nou, dat vind ik dus niet. Nou, dat vind ik ja. ook niet hoor. Nee, nee, niet. Nee, dat nee, vind, vind ik niet. Ik niet. niet? Maar, nee, nee, nee, ik vind het ook, ook niet. niet. Nou, ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik, ik kom regelmatig bij de raad, dus ik... Uh, ja. <laughs> ja, nee, jij... Hé, hey, maar goed, <laughs> uh, ja, jij kwam met heel veel moties, hè. heb je, heb je uh, ingediend. Uh, nou, ik denk dat 99% daarvan niet werd aangenomen. Ja. En je, ik, hoor, ik hoor het je nog zeggen inderdaad een keer. Van, uh, wat is dit nou? Want uh, mijn, mijn moties worden nooit aangenomen. Ja, nou ja, dat vond ik dus ook heel bijzonder. Ik vind het heel leuk dat je dat aanhaalt. Dat is wel iets waar ik me net echt over heb verbaasd. Afgelopen uh, ja, jaren. Ik bedoel, uh, ik sta gewoon goed in contact met mensen. Ook uh, van andere lokale partijen andere gemeenten. Uh, we hebben mensen die kennis hebben op bepaalde dossiers. Dus dat onze moties kloppen, daar durf ik echt voor te staan. De moties die we hebben ingediend uh, waren grotendeels, uh, waarschijnlijk allemaal gewoon uitvoerbaar konden. Uh, maar de waren er, er waren er ook bij, bijvoorbeeld over die windbokkels. Dat ik denk van, nou, waarom zou je dat in een, in, in een, in een raad van standvoort naar voren brengen? Nou, dat is juist helemaal anders. Uh, wij hadden op een gegeven moment gesproken met een aantal ondernemers, uh, zeker op het strand. Die zeiden, joh, in het kader van brandveiligheid, om een, uh, een voorbeeld ja. te geven is het gewoon veel handiger als wij in plaats van uh, zonnepanelen... windwolkeltjes kunnen neerzetten. Een, mm. gewoon ja, een verticaal windmolentje, om het zo maar te zeggen. Heel laag, heel klein, dus niet lelijk voor het uitzicht of wat dan ook. Nou, het enige wat wij zeiden is, maak daar gewoon even beleid voor. En klaar, hop, ja, dat kan. Dat is de, niks anders dan een papieren tijger, dat vul je ja. in en wat. En dan krijg je vervolgens reacties inderdaad. En dat is juist, denk ik, waar ik heen wilde ook met mijn verhaal. Van, ja, maar het zout van de zee dan. Denk ik, ja, uh, kijk even in de zee. Kijk eens ja. wat daarin staat, zeg maar uh, <laughs> grotendeels. beetje een ander voorbeeld, en we... die wil ik toch ook wel even aanhalen. We hebben nu bijvoorbeeld de stemwijzer, waar dan staat: van, uh, ja, ben je voor een referendum of ben je tegen het referendum? Hmm. Nou, er zijn vier partijen die voor het referendum uh, zeggen te zijn. En ik weet ook dat PVV in ieder geval in het vorige partijprogramma. voor de verkiezingen ook had gezegd dat ze voor waren. En ze hebben allemaal tegen een motie gestemd. Die simpelweg opriep tot een onderzoek. Yo, uh, kom met een raadsvoorstel voor een, een uh, raadgevend referendum en een raadsvoorstel voor een, uh, een bindend uh, referendum. Ja, en, en uh, dan gaan we erover stemmen. Als raad. dan gaan we het erover hebben. Dus een heel open voorstel, gewoon een verzoek aan het college, joh, doen onderzoek hier. Maar ook dat werd helemaal onderuit gehaald. Ja, daar heeft gewoon niemand voor gestemd. Nee. En dat vind ik dan wel bijzondere dingen. Ah, en dan denk ah. ik van ja, weet je, uh, uiteindelijk gaan wij als, als raad over hoe wij willen dat het hier politiek in wordt gaat, dan moet je gewoon uh, zo'n kans pakken en zeggen: dat gaan we doen met elkaar. Ja, dat heb je ja. nog niet gedaan. J jij staat als enige in de raad. Ik, nee, ik kan me voorstellen dat je als uh, enige raadslid in de, van een partij uh, uh, in de raad zit. Is het, is het lastig gewoon, lijkt mij tenminste. Maar kijk, als je met drie personen zit, zoals CDA en, en, en, en, en, en Jong. En, dan kun je het nog een beetje verdelen. Maar, en jij hebt natuurlijk je commissieleden, hè, die waren, uh, jouw vader, Marcel Sukel... Nou, en Mira, hè? Ik was er nog niet uitgepraat. Ja. En Mira Schrijnermakers, <laughs> <Ja, ja>. inderdaad. <laughs> nou ja, kijk, wat, wat, wat, ik, uh, wat ik heb meegemaakt... Is, zeker in het begin... is het natuurlijk echt wel... Uh, uh, ja, je, je, je, je wordt echt overal ingeworpen. Dus elk dossier is nieuw voor je. Voordeel is wel, na anderhalf jaar... merkte ik gewoon dat je toch ook dingen ziet terugkeren. Dus dan heb je ook steeds meer iets... waar je op kan voortbouwen... om het, uh, om het zomaar te zeggen. En... Uh, ja, ik heb juist het gevoel dat ik altijd wel heel goed ondersteund ben, weet je. Want uh, Marcel, om een voorbeeld te geven, die heeft een achtergrond in planologie Dus we doen mm -hmm. ook, ook van alles uh, in het kader van de omgevingswet. Alles in die richting. Uh, Mira is echt een ervaringsdeskundige in de zorg, Sorry, uh, ja, ja. weet je. En, en zeker ook met de mensen die we in de tussentijd hebben aangetrokken. Nou, je hebt de, die nieuwe lijst gezien, uh, neem ik aan. Ja, ja, dat zijn gewoon mensen die zijn allemaal heel kundig op hun respectievelijk vlak, weet je. Onze nummer vier, die, die werkt voor de MIVD en uh, mm. ook uh, voor politie, dus ja. In het kader van veiligheid uh, bijvoorbeeld... Uh... Dat is de heer Van der Meijen? Toch? Nee, dat is, uh, dat is de heer De Vrindt, onze nummer vier. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. om, om een voorbeeld te geven. Weet je? Ja. En, en op die manier ja, zie je gewoon die kennis, komt samen. En ja, daar kan je hele mooie dingen mee, vind ik. Uh, ja, ja. Ja? ja, want ik zag in jullie nieuwe partijprogramma weer uh, een aantal dingen staan. Uh, zoals uh, uh, participatie is belangrijk, daar hebben we het zo nog wel even over. Mm -hmm. Maar burgerberaden, co-creatie, co-productie, burgerbudgetten... Uh, Co-creatie, wat, wat is dat? Co-creatie is eigenlijk het idee dat je samen met, uh, met bewoners, mm -hmm. dat gaat om een hele grote projecten, Neem bijvoorbeeld Badhuisplein, wat nu echt, uh, nou in mijn ogen in ieder geval, drijft af te steven op een, op een totale mislukking. En ook een beetje het begin van het einde van de, ja, de wat Zandvoort kan, kan zijn, Aha. zeg maar. Uh, dat je dus samen met inwoners gaat kijken: van hoe zet je daar nou iets neer? Uh, wat. ...mooi is, waar, waar mensen in het algemeen vrede mee hebben. En dat gaat over de, de stedenbouwkundige inrichting, dat gaat over hoogtes, dat gaat over uitstraling. Dus dat gaat um, gewoon wat verder dan zeggen als raad, joh, er is een, een particuliere partij zoals nu het geval is. En um, ja, wij accepteren dat maar gewoon. En Weet je, co-creatie is niet iets wat je overal wil toepassen, dus het gaat wel echt alleen om, uh, om grote, grote projecten. Je gaat ja, niet om bij een ja. particulier bouwen woonhuis zeg maar. nee, dat, dan uh, zeggen. Zeggen van joh, uh, we willen even bepalen hoe jouw huis eruit komt te ah, zien. Dat is ah. absoluut niet het idee. En dat maar, is ook voor die burgerberaden zo waarschijnlijk. Daar nou ja, maar. precies. En, en burgerberaad is dan weer een ander middel, uh, maar dat gaat, gaat dan weer eerder over beleid en kwesties. Hè. Dus, dus stel je hebt het bijvoorbeeld uh, het afvalprobleem. En er zijn meerdere manieren waarop je het kan inrichten financieel en kan oplossen. Nou kan best wel heel interessant zijn om een burgerbraad bijeen te roepen... die dan met elkaar... en ook, dat is overigens ook heel belangrijk om te zeggen over co-creatie... wel binnen realistische kaders natuurlijk. Je, je kan niet zomaar een soort van... Uh, doe maar wat jongens, teken je wat huisplein en klaar. Weet je, er moet wel een beetje enig realisme in zitten. Um, dat je gaat kijken van... joh wat is nou de opinie van inwoners? En de reden dat we dat zeggen... en dat is ook denk ik wel de kern... van waar wij als C mee bezig zijn geweest... de uh, afgelopen vier jaar... maar ook waarom we zijn opgericht is dat de raad eigenlijk heel vaak helemaal niet zo goed weet... wat zandvoorters nou willen. Kijk, als, als mensen nou. op mij stemmen... Nee, maar dat even een voorbeeld geven. Als mensen op mij stemmen... hebben natuurlijk arbitrair uh, een aantal dingen in het partijprogramma staan. Hè? Dus wij hebben er dan voor gekozen om echt een uitgebreid programma te doen... waar veel in ja, staat. Ja. Nou, er zijn ook partijen die doen dat helemaal niet. Die zeggen gewoon, ja, bij participatie, bijvoorbeeld CDA... we willen goed luisteren. Ja, wat dat beleidstechnisch betekent... dat vraag ik me dan af om een, om een voorbeeld te geven. Maar er is toch een participatiebeleid, is er ook of niet? Nou ja dat, is He, dat, het, dat, dat, ja, dat is er zeker. Maar, maar, goed, dat maar hoe het, het uitgevoerd dus, wordt is een tweede, wijze. Dus Precies, dat, dat ja. willen wij dus, uh, dus juist anders hebben. Omdat dat nu gewoon op dit moment ontwijkt. Maar je zou ook kunnen zeggen, als mensen stemmen op, op jouw partij of een andere partij, dan denk je dat daar uh, voldoende uh, uh, know-how zit die dat voor hun kan doen. Ja, en, en het is ook niet dat ik de raad uitvlak. Ik bedoel, ik, ik vertrouw er ook zelf op dat ik de dossiers ken ja. en, en, en dat ik daar goede opmerkingen over maak. Alleen, um, het punt is wel, dat wil niet zeggen dat je altijd alle overwegingen van bewoners kent. En wat ook heel belangrijk is, is bij bewoners zit gewoon ongelooflijk veel kennis. En daar kan je gewoon gebruik van maken. De, hoe, hoe vaak wij? Maar die kennis kun je toch ook bij hen ophalen en nog vervolgens inderdaad... Uh... Zeker, alleen hoe mooi zou het zijn als je dat structureel doet... in plaats van op het moment dat een project al dreigt mis te gaan... neem het dus Badhuisplein of neem dossiers zoals de waar jullie misschien zo meteen uh, het ook nog over gaan hebben hier. Hoe mooi is het als je dat van tevoren afvangt in een goed participatiebeleid. Uh -huh. uh -huh. Dat is waar het om gaat. Dus dat je mensen niet die stress geeft van er gaat iets mis op dit moment... er gaat iets niet goed, of dat mensen zich gedupeerd voelen... Dat we vervolgens bij de raad moeten aankloppen... en dat dan achteraf iets eigenlijk... ja. Met de pleister dicht wordt geplakt, maar je het gewoon van tevoren goed in één keer kan afvangen. Dat is waar het om gaat. Ja, oké, okay, maar goed, de democratie is nu eenmaal zo, zoals het werkt. Hè? En uh, uh, democratie, dat heeft Vincent Churchill ooit gezegd. is de slechtste regeringsvorm uh, op alle andere na die van tijd tot tijd geprobeerd nou, zijn. Nou, oh, zeker. Maar dat betekent niet dat we het niet <lacht> nog iets minder slecht kunnen maken. Dat is Hoe je het, uh, <lacht> hoe je het ziet. Maar nu nee, hebben jullie ja. partijprogramma bekendgemaakt? Nou, dat is toch al. Vandaag, hij staat er niet op. Ik heb hem ook speciaal niet... Ja, maar hij staat er niet op jullie site. Ja, als je naar onze plannen gaat... Dan kan je hem... Zandwoord ZZ, was, wordt 2026 binnenkort... Nee, als je naar een grote button gaat, bovenin. Bovenin. Doe mee. Wacht, ik zal hem erbij pakken. Hij staat er zeker in, wacht. Word lid of door Nee, nee, nee. Moment. Ga je gang doneren? Ja, <laughs> dat is een lekker metje. Nou ja, hebben we goed, uh, dat <kwijnt> staat dus vandaag op de website. Kijk, als je en... hier naar uh, iedereen gaat, kun je op deze grote knop drukken... partijprogramma, en dan heb je hem in één keer gedownload ja. ja, ik ja. zit hier op een iPad. En, uh... Ja, meer is jongeren, jongeren die kan dat uh, makkelijk ik weet ja, doen. Dat ja, ik denk dat jij je het niet doet, maar bij mij uh, <laughs> staat hij het niet gewoon op. antwoord aan zet. Nou ja, we gaan, zo direct, <laughs> uh, we gaan zo direct even dieper in op, je, op het uh, partijprogramma. Maar we gaan even een muziekje draaien om... Uh, ...deze brei van woorden te onderbreken. Wat gaan we draaien? Uh. Uh, we gaan draaien... Uh, ...White Horse's van de Rolling Stones. Dat is oh, de favoriete... van de goed. vader van ja, oh, oh, Carina. Ja. <laughs> oh. Waarom doet hij het niet? Ja. Oh, mm -hmm. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, ja. we luisteren ja. naar de Rolling Stones. We kennen ze wel, hè? Ja. ja, het is speciaal voor Carina. En Carina, uh, het station, het radiostation in, uh, in uh, Curaçao... dat is niet in Curaçao, maar dat is een Aruba. Oh, dus ik dat is nou, misschien uh, heen, dat mensen denken van nou, ik ga naar Curaçao om nee, naar Karina uh, te luisteren. Dan moet je even <laughs> naar uh, Aruba. Oké, okay, bij ons zit nog steeds de heer Gerrit. Uh, uh, Meerkomen uh, noemen we hem steeds. Ja, je moet wel Stantwoord, meneer. Het antwoord even één. We gaan even dieper in zijn uh, uh, behoorlijke grote uh, partijprogramma. Uh, ik, ik zou zeggen, ga het lezen, want het is een aardige nou, ding. Ja, het is wel een... Uh, uh, want we hadden het net hier over, uh, tijdens de muziek... over die uh, ontsluiting langs het spoor. Dat is uh, wat jullie al een paar keer ook genoemd hebben, inderdaad. Uh, uh, dat is voor fietsen en bussen, begreep ik? Zeker, ja. En, en dat is het spoor, uh, dus naast het spoor, zeg maar. Ja, dus, dus het idee is eigenlijk... Nou goed, een, een van onze uh, speerpunten is dus inderdaad om te kijken... van nou, kunnen we niet... Uh, voor de lange termijn, dat is wel heel belangrijk om ook aan te geven hier op, op de radio werken aan, aan een nieuwe ontsluiting van Zandvoort. Dan zouden we parallel aan het spoor, dus de Noordkant, maar aansluitend op Nieuw-Noord, zouden we een, een, ja, een, recht fietspad, een recht verlicht fietspad willen creëren. En een, een busrails of, of busbaan, een van de twee. Dat uh, ligt een beetje aan wat, wat dan handig blijkt voor onderzoek. Waarbij ik wel heel nadrukkelijk wil aangeven. Dat is dus langetermijn, omdat je dan echt nu moet gaan zeggen. We hebben nadrukkelijk dat doel. Je moet dan een infrastructuurfonds uh, gaan instellen als gemeente. Waar je ook echt geld in stopt. Ja, en dan hoop je dat je over 10, 15 jaar op een gegeven moment genoeg geld bij elkaar hebt. En ook genoeg het publiek belang kan hardmaken. Dat een provincie gaat zeggen van joh. Um, wij zijn uh, ook bereid om mee te investeren, want het is hm. natuurlijk ook provinciegrond, hè? Dat, ja. dat gebied daarnaast, ja, dat pro is. moet je hebben. Dus daar zal is... er niet 1, 2, 3 liggen, maar er zijn Zeker. volgens jullie kansen in ieder geval. Het nou ja, is, ja, is proberen dat... waard, ik bedoel, er nee. is dus geen, geen andere mogelijkheid eigenlijk voor een ontsluiting. Dus ja, voor fietsen is het een beetje, een, een beetje apart van, je, je van de Je hebt toch mooie hoef je alleen maar verlichting aan te brengen. Maar wat je wel moet realiseren, verlichting daar is ingewikkeld omdat het wel echt door beschermde natuurgebieden gaat dan aan de rand van het spoor, dat is wel heel belangrijk. En het tweede is, uh, het is natuurlijk niet recht. Dus voor mensen die geen elektrische fiets hebben, want wat ouder zijn, bij wijze van spreken, is het niet een heel makkelijk, fijn fietsbaar pad. Dus er is mm. echt wel meerwaarde in een, in een recht pad wat gewoon uh, goed functioneert. Tenminste, dat horen wij in ieder geval van. Nou uh... oh ja, wij... nee, uh, uh, uh. even naar de andere afsluiting: uh, ja. de, de, uh, de Rob Slotemakerstraat hebben jullie genoemd, naar, naar Noord. Dat, ja. dat is ook een plan van jullie? Ja. Um, maar goed, uh, straks gaan we met de VVD praten over uh, alles wat je wel en niet op het moet doen. en bouw en dit en dat. <laughs> maar uh, dat laten we nu even buiten, buiten beschouwing. Maar hoe zie je dat dan? De Robslotenmakersstraat naar Noorden. De Robslotenmakersstraat is die weg die eigenlijk vanaf de Alphenstraat van naar, naar, naar, naar uh, binnen, binnen het binnenterrein circuit ja. gaat. Hè? Nou ja, kijk, dit is, uh, dit is iets dat is hier vrij decent bijgekomen. Natuurlijk decent als raad uh, een stuk aangenomen. Start met mm. het Noordkust. Want het dus gaat over hoe kunnen wij Noord beter ontwikkelen als raad. Uh -huh. en, uh, en ook zorgen dat nou ja, die boulevard meer gaat leven. Dat, dat je misschien woningbouw kan inpassen, dat soort dingen. Nou, het is natuurlijk al een tijdje zo dat uh, ja, de, de toegangsweg naar Nieuw-Noord Nieuw best wel een soort flessenhals is. Hè? Dus het is één weg bij een rotonde. en ja, Je kan op diezelfde rotonde ook nog een andere route rijden via Duintjesveld. En dan houdt het op. Um, dus je zou erover na kunnen denken dat, stel wij gaan op de lange termijn nog meer woningen in Nieuw-Noord bouwen. Je bent in, uh, bij de Noordkust bezig, dat je ook een extra weg wil. Nou ja, en dan heb je al een soort weggetje tussen centerparks en circuit in, die is ontstaan door recht van overpad. Ja, en wij denken best dat het realistisch is om te onderzoeken: van kan je niet? of je ook met uitruil... Hè, misschien van stukjes grond... Uh -huh. uh, niet net zo smal zou moeten... of en, en misschien wat, wat soepeler zou moeten lopen... dan de harde randen die in dat recht van overpad uh, paadje zitten. Um, ja, dat je daar inderdaad gaat werken aan een toegangsverstand. Oh, Oké, okay. maar goed, dat, uh, ja. dat is ook lange termijn waarschijnlijk. Hè? Nou, dit, dit is, dit is wel, uh, wel wat dichterbij dan. Uh, en ook, ook wel wat... wat, uh, wat, wat ...waarschijnlijker dan, uh, dan de ontsluitingsweg. Maar we denken in ieder geval uh, met beide, ja. ...het is echt wel gewoon het onderzoek uh, ja. waard. Ja. Hey, ik wil even naar de woningbouw gaan. Uh, uh, er is uh, de afgelopen vier jaar... ...niet veel veel terechtgekomen van alle mooie plannen. Tot, tot, nu, tot nu toe in ja. ieder geval. Jullie hebben daar uh, bepaalde ideeën over met een woningbouwkaart, zag je staan. Ja, ja nee, we, we komen binnenkort ook nog met een woningbouwkaart. We moeten we echt gewoon heel duidelijk visualiseren. Uh, wat we eigenlijk ook in het partijprogramma hebben gezet... qua locaties die wij, uh, mm -hmm. nou ja, uh, voor ons zien. Maar er is uh, dan wat anders dan de verdichtingsstudie die al geweest dit is nog niet? Nee, dit, dit, dit gaat echt over waar zien wij als gemeente uh, de grote ja, kansen... Zeg maar, om, om veel woningbouw te realiseren, uh -huh. dus wij als, als partij... En um, ja, wat, wat de gemeente doet, de verdichtingsstudie, die moeten ze natuurlijk gewoon uit de la halen. En daar moeten we ook, ja. sowieso ook mee aan de slag. En los van die woningbouwkaarten waar we in komen. Weet ik ook al van een aantal particuliere projecten, uh, dus de private investeerders uh, en dergelijke. Ja, die, die gaan ook krijgen tegenwoordig. Ja. Precies. Dus uh, ja. De kans is eigenlijk dat het alleen maar meer kan worden nog... dan wat wij op onze kaart hebben staan. Ja. Dus ik, ik vind het alleen maar positief. Ja, begrijp. Maar waar, waar zien jullie dan de grootste winst in de, in de woningbouw? Nou ja, uh, om mee te beginnen laten we Curidex eigenlijk eens afmaken. Dat lijkt me wel daar verstandig. Daar hebben we zo enorm op aangedrongen... ook als oppositiepartij afgelopen periode. Maar daar kan het maar niet van. Ik kan me nog letterlijk een reactie herinneren... omdat zeker ook het, uh, het, ja, het, het deel wat uh, van privaat geld komt... Uh, zeg maar, uh, daar, daar stagneert het, omdat er ondernemers zitten. Die hebben gewoon een loods nodig... Uh, die moeten verder kunnen met hun onderneming. Nou, en ik heb het uh, enorm vaak gehad over, joh, ja, waarom regelen we dan niet gewoon... dat er andere uh, loodlocaties bijkomen in die Noord... dan ook, uh, zeg maar, dat stukje aan het spoor, spoor uh, daar, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, toen werd er letterlijk gezegd... Ja, maar uh, zakkenvullers en uh, ze willen zichzelf alleen maar verrijken. Dat soort reacties kregen we dan. Mm. En uh, ja, daar gaan wij niet over als gemeente. Toen mm. ik denk, jongens... Dat is wel onze verantwoordelijkheid. Want als wij dit gedaan krijgen... dan staan er straks gewoon 700 woningen voor, uh, voor hm. onze mensen. Dus dat is één. Als je het hebt over de 1500... de helft komt daar vandaan. <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, en, en, nou ja, maar nou, goed, dat is niet ja, jullie eigen plan natuurlijk. He, nee, ja, precies. En als je het dan hebt over andere woningbouwlocaties... Hè, dus, dus waar de nieuwe kansen liggen... ja, dan zit je echt te denken aan uh, het stuk eigenlijk... Hè, vanaf uh, Badhuisplein tot aan de Dirk. Daar heb je een parkeerplaats... Uh -huh. uh, waar je best wel grootstalig wat uh -huh. zou uh -huh. kunnen ontwikkelen... Je ziet te denken aan de Noordkust, daar we ook recent uh, nou ja, eigenlijk van alles uh, over van doen is geweest. Uh, inderdaad. Ja, dat we ook al, uh, Zijn ja. jullie voorstander van optoppen, van, van, van flats? Uh, dat je daar nog een, een verdieping of twee bovenop zet. Um, nou, dat kan, maar dat ligt wel aan het gebied. Ja. Dus uh, kijk, als jij zegt, uh, we, we, we hebben altijd ook een we hebben ook best wel een cohesieve visie in ons partijprogramma. Waarin we echt zeggen van jongens, laten we nou gaan werken met ja, uh, uh, gebieden zeg maar Met verschillende thema's, verschillende stijlen ook, om het zo maar even te zeggen. Kijk, uh, Noord leent zich er wel voor dat je daar iets bouwt wat wat hoger is. Want het is daar al zo. Ja. Dus je zegt, we gaan daar metropolitaan zijn. En mits je het mooi doet, mits je het goed inpast, kwalitatief. Uh, ja, dan kan je daar wel twee optoppen. Maar je wil natuurlijk niet in het centrum van Zandvoort hebben. Dat is straks een uh, gebouw van zes hoog. Dus ons mm. schattingswilisch ja. huisje staat... Uh, ik wil naar het Badhuisplein, want daar wordt ook gebouwd. Hè? Ja. Uh, uh, zelfs aan twee kanten. Aan de rechterkant waar die oude, dat oude, oude vlekje stond. Ja. En aan de linkerkant het plot van uh, casino, zeg maar. Uh, gemeentegrond is dat allebei. En het hotel. Dat mooie hotel uh, wat er komt. Nou. <laughs> jij ja, oh, vindt het niet zo mooi ja, geloofd, hè? Ja, ja het maar het is brengen. toch een kwestie van smaak. Het ja, heeft toch ja, ja, niks ik... te maken met het feit dat er, dat er gebouwd wordt? Ja, nee, ja, dat, ik, is, ja ik, dat is Ik vond he, het wel maar... heel kort door de bocht, hoor. Nou, nou, nee, maar kijk, ik, ik zie het anders. Ik, ik vind het juist andersom. Want dit is natuurlijk iets wat ook heel veel in de raad wordt gezet, Ger. Dus heel, heel erg bedankt ook eigenlijk dat je dit, uh, <laughs> dat je dit zegt. Nee, maar ik vind het fijn dat je het zegt. Kijk, het gaat om twee dingen we hebben op een gegeven moment gehad, uh, nou, dat heb je gezien met alle ondernemers, die kwamen met een, uh, een petitie aan. Die hebben gewoon gezegd, jongens, wij zijn niet tevreden over de stedenbouwkundige inrichting. Nou, dan zie je dus ook weer net dat verhaal van participatie waar wij het over hebben. Um, er gaat dus gewoon iets fundamenteel niet goed, want Badhuisplein is gewoon een toonaangevend project voor Zandvoort. Maar goed, de, de raad is wel akkoord de gegaan met het stedenbouwkundig plan. Ja, de ja, maar wij niet. Dat is natuurlijk waar we ja, ja, dingen ja. over gaan. Het, het voordeel. Dan is, moet je negen zetels gaan halen. Nou, je... nou, dat hoop dat ik ja, natuurlijk. Dat zou het mooiste ja. zijn. Maar goed, uh, kijk, wat, wat, wat uh, zo interessant is het Badhuisplein. Er spelen daar een aantal dingen. Dus, dus dat. Dus mensen zijn niet goed meegenomen. Die zijn niet tevreden over, over nou wat daar komt. Je hoort ook echt heel veel kritiek uh, vanuit een bepaalde groep mensen. Sommige mensen vinden het ook wel mooi. Hè, heel, heel terecht wat jij zegt, uh, Ger. Maar wij zeggen dan, ja, uh, omdat het. Uh, Iets is in de openbare ruimte, omdat het eigenlijk een soort van ja, het, het, het, een soort van. Het, het is een toonaangevende plaats voor Zandvoort, laten we het zo zeggen, uh -huh. wil je gewoon dat mensen kunnen meedenken over die stedenbouwkundige inrichting en ook over de uitstraling binnen realistische kaders ja, maar het, het is wat gisteren. Dus je hebt natuurlijk honderden ja. meningen, Ja. Ik bedoel, ze, ze hebben nu eens neergezet... Ja. ingezet, waarvan ik ook denk van, nou ja, dat ziet het wel aardig uit. Ja, ik denk als, ik referend, denk als je referendum, als je is een gebouw ja, kan staan, ja, jij nog het uh, al meerdere Dat heb je meerdere meerdere keren genoemd. en, en, en um, als je een referendum gaat beginnen, dan ben je vijf jaar verder. Nee, maar, en dan, nee, maar dan kom je geen ons voorstel is niet om een referendum te houden. Als jij een een meerdere, zeg maar, oké. Terug, we gaan een stap terug. We gaan even beginnen bij het begin. Het, het eerste belang, het tweede verschil dat is ook iets wat ik moet noemen, is het feit dat wij dus als gemeente nu grond hebben aangekocht. Dus de hele situatie is veranderd. Dat betekent dat je wettelijk als gemeente ook in staat bent, zonder dat er planschade kan worden verrekend of wat dan ook, dat zijn allemaal loofse dreigementen, dat je gewoon kan zeggen: joh, wij herzien dat stedenbouwkundige plan en wij doen het integraal. Dus we zorgen dat het op elkaar aansluit. Dat is één. Uh, nou, tenminste twee dus eigenlijk waar we het net over hadden. Dan nou, vervolgens heb je uh, ook nog het vraagstuk van... zijn die bewoners wel genoeg meegenomen? Nou, die twee bij elkaar gepakt, zeggen wij. Laten we nou met elkaar dat plan terugpakken als raad. Serieus participeren over hoe willen we het nou inrichten? Willen we die pleinfunctie niet veel beter behouden? Want Bad Huisplein is straks geen plein meer. Met hoe dit uh, op dit moment is geregeld. En je kan daar ook ja, maar er geen geld meer houden. Toen noodt we dat, dat, altijd bouwers te was. Dat kan, maar dan is dus de vraag... Uh, ...willen bewoners dat... Of we willen bewoners dat niet, wat ons betreft. En het gaat dan niet om een, een referendum houden over... ja willen we dit wel of niet en dan weer een iteratie en weer een iteratie en weer een iteratie. Nee, het gaat erom dat je dus zo'n co traject aangaat met mensen... waar je bijvoorbeeld middels een, een enquête die we gewoon hebben hier in Zandvoort... bepaalde dingen uitvraagt en daarop je ontwerp baseert. Waarbij je nee, maar... ook wil aangeven, als je het hebt over overspraakvalt niet te twisten... Uh, dat is wel zo. Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken en, en, en enquêtes en weet ik veel wat... blijkt structureel dat mensen historisch geïnspireerde bouwen gewoon mooier vinden. Dus de reden dat wij dat roepen is... Los van dat, als het niet als het niet zouden willen, we dat gewoon zouden accepteren. Maar dat weten we niet, hè? dus laten we dat voorop stellen. Nee, maar zelfs als je, als je dat zou doen, hè? Ja. je zou een mooi uh, een, uh, historisch gebouw neerzetten. Ja. zijn er toch mensen die zeggen: Van uh, het moet veel moderner. weet je? Ik nou weet ja, en, het, dat dat blijft natuurlijk altijd houden. En, en nogmaals, dat, dat, dat uh, begrijpen we, maar tegelijkertijd, je bent een toeristische badplaats. Je bent uh, democratisch met elkaar. Hè? Dus dan ja. zou meen, de mening van de meerderheid... Maar ja, en de en Dat andere doet kant... het nu niet. Het is Zullen... nu de mening van een private ontwikkelaar. En iets anders wat ik ook nog heel belangrijk vind om te benoemen. En, en nou ja, jullie hebben het ook wel gezien waarschijnlijk... met uh, uh, nu het uh, hele verhaal over de, de, hoe heet het, de strandtent daar... de haven bij in Haarlem's mm -hmm. Er spelen daar ook best wel wat vragen... rondom de financiering en de ontwikkelende partij. Want dat is heel bijzonder dat een partij... Die ontwikkelt, maar nog niet weet wie het gaat uitbaten, uh, uh, helemaal een plan ontwerpt wel. En okay, dat maar, kloppen daar gewoon. Maar je mee. bent het wel mee eens als ik zeg dat er eindelijk een keer iets moet gaan gebeuren daar? Uh, ja. ja. En tegelijkertijd denk ik, ik wil het wel moet Dat moet wel goed gebeuren. Ja, maar zoals, ik, uh, jullie, zoals jullie dat zien, ben je weer tien jaar verder. Kijk maar naar wat er met de, met de watertoren is gebeurd. Hoe lang dat geduurd heeft. Ja, en aan wie lag dat? ja uh, dat, nee, het heeft een retorische en waarschijnlijk vraag. niet in jou want nee, was je ik, nog er niet geboren ik zat er niet in maar weet je dat dat lag aan de gemeenteraad en de bestuurlijke modus dat nou ja, ik lag dan, niet dat niet aan het feit dat ik niet sneller kan nee dat, dat begrijp ik maar uiteindelijk wat je nu uh, uh, voorstelt en wil, is het toch niet realistisch? Het ja, is wel realistisch. Is maar ik denk dat nou, nou, ja, vind... Andere mensen zullen het misschien wel mooi vinden. En, ja, en, en, zou en zou om, een, maar... om een reactie te geven: kijk, weet je, ja, het duurt lang. Het duurt veel te lang. Het is heel jammer dat het, het, het, het plein er zo bij ligt zoals het nu doet. Maar uh, een paar jaar op een project wat al zo lang heeft geduurd, dat maakt dan in mijn ogen ook niet meer uit. Als je er vervolgens voor nee, een maar plek maar... is waar mensen willen zijn. En bij wijze van spreken dat werk ik een Instagram foto gaan maken. Nou, er wordt nu natuurlijk al 25, 30 jaar over gesproken wat je nou met het plein verder kan doen. Ik bedoel, zo is het ook natuurlijk. Ja. Ik wilde even nog een paar, paar kleine dingetjes aanstippen uit jullie uh, partijprogramma. Um, even kijken. Uh, er zou bij bouwprojecten een bord moeten komen met de, met de kosten van het bouwproject. Ja, ja simpel Dat voorst, vind ik wel grappig. Dat ja. hebben ze in Nijmegen gedaan. Lijkt me gewoon goed voor de transport. Ja. Jullie zijn ook voor lokagenten. Ja, zeker. Ja, je, je ziet gewoon dat het elke zomer uh, uh, ja, een probleem is hier, uh, hier op het strand. Met, uh, huh. met zeker de dagtoeristen die hier allemaal massaal heen komen. Dus dat zijn dan agenten meer... en burger die dan uh, het in ja. de gaten houden? Okay. Nou ja, en, en, en wat je gewoon wil, dat hebben we ook wel eens vaker aangestipt in de, in de raad, is, is zeker ook de, ja, de, de grijze gebiedscriminaliteit, om het hmm. zo maar even te noemen. Dus het nafluiten, opmerkingen zoals uh, kankerhoer, dit, dat, is dus zo, uh, zeker richting vrouwen ja dat moet wat ons betreft gewoon aangepast okay, worden. Oké, dat zou je kunnen doen met Lokagenten. Jullie zouden een VVD, uh, VVV, <laughs> niet VVD, VVV terug willen in het dorp. Ja. En hij heeft wel ook nog geen noord uh, met een duincentrum. Ja, nou ja, dat zijn uh, dingen wel echt voor de lange baan. Maar goed, we, ja, maar goed, uh, we staat, hebben wel, staat wel in het, het geschreven in het kader van: joh, kunnen we niet, uh, ja, kunnen we niet voor de lange termijn zorgen dat ook ons, uh, ons duintoerisme een beetje gestuurd wordt? Je hebt natuurlijk in de uh, Kennen we duinen hiernaast, mm -hmm. dat prachtige duincentrum? Ja, waarom zouden wij niet zoiets bij onze waterleiding duinen ja, zou kunnen, doen? Ja, dat zou ja, kunnen. Uh, uh, OV-poortjes -poort, bij het station, hè, zoals je ook overal eigenlijk in stations ja. hebt. Zijn we ook voorstander ja, van? Hè? Ja, simpel oplossing uh, voor veiligheid een Hoogwaardig restaurant in het oude museum vond ik ook wel een aardige. Ja, ja nou ja, daar is, daar is sprake van. Het, het, het is niet letterlijk hè, in ons partijprogramma staat, niet letterlijk van er moet een restaurant, komen, nee, nee, maar, maar een van de mogelijkheden. Precies, Maar het idee is wel, ook dit is een gebouw waar mensen zich uh, ja iets bij voelen, zeg maar. Het heeft ook een beetje een culturele status in Zandvoort. Ja, dan vinden we wel, daar moet wel iets komen... wat dat eerder ja, aan doet, ja, of niet ja, waar ja, mensen ja. nog in kunnen. Dus niet ja. dat het straks een woonhuis wordt. Jullie zijn ook uh, voorstander van een kleine kerncentrale hier. Een uh, small <laughs> modular reactor. Ja, nou ja, niet per se hier. Dat is wel, <laughs> wel heel goed door de bocht. Bij jou maar, in de achtertuin. Uh, maar inderdaad, als je het hebt over, uh, over energievoorzieningen... er zijn meerdere gemeenten in Nederland op dit moment bezig... met uh, onderzoeken doen naar, uh, naar kernenergie. Uh -huh. En dan specifiek uh, ja, op kleine schaal. Dus een small modular reactor. En dat dat Militair ook, uh, Wordt militair ook Wordt militair al toegepast, medisch. Dus er zijn allerlei plekken in de wereld. En ook in dus Nederland. Dus dan kun je je eigen ja. energie ja, opwekken. Leg, leg eens uit, hoe groot is dat? En, uh... Nou, dat is, dat is dus interessant... Zo'n zo uh, small module werkt er kan gebouwd worden op ongeveer twee voetbalvelden aan ruimte. Nou oh. goed, dan hoor ik de luisteraar al denken... die hebben we in Zandvoort niet. Precies. <laughs> dus ons voorstel is ook nadrukkelijk om te kijken... van kunnen we dat dan uh, met de regio doen? We hebben natuurlijk allerlei regioverbanden uh, uh, uh. hier. Het is, laat ik heel duidelijk zijn... wij zouden dat als Zandvoort ook nooit kunnen bekostigen. Hè? Dat, ja, uh, ja, ja, ja. Ook even realisme inbrengen. Dus ik, ik hoop wel dat dat uh, uh -huh. zo overkomt. Maar goed, als jij dat zegt... we gaan dat met heel Kenner land doen... en eventueel met de IJmond erbij... En je, je uh, ja, accordeert dat met de provincie, met Rijk ook uh, in dit geval zeker. Er zijn ook allerlei instanties voor vanuit het Rijk. Er is, is ook een onderzoek uitgevraagd overigens uh, twee jaar geleden. Um, ja, dan... Doe je in mijn ogen wel iets met de energievoorziening? Maar is dat een ja, ander? Ik kunnen... dat ja, ja, mag mag, een mag een ander. ik nog even doorgaan? Ja? Een kunstmatig surfbad op het Venemaplein. Dat vond ik ook wel een aardig. Ja, ja, dat is een beetje een... Uh... <laughs> een wat? Een... een kunstmatig surfbad op het Venemaplein. Een surfbad? Ja, ja. ja je hebt in, uh, in Rotterdam <laughs> heb je een, uh, heb je ja, een leuk, soort uh, kunstmatig uh, surfbad. Nou, dat loopt daar gewoon ontzettend uh, goed. In een van de oude grachten is, uh, is dat neergezet daar. Ja, en wij denken, we zijn letterlijk een surfdorf. Ja, maar moet ik me nou bij voorstellen dan, dan? Dat je dus de volgende creëert. Wat je dat ook je hebt dan... zeg maar, als, je, als, je, als je in een zwembad zit. Alleen dan met, met veel grotere, surfbare ja, ja. golven. Dat komt omdat we zoveel ruimte hebben hier Zandvoort. Nou, nee. Nou, nee, nou, het, maar het blij, is maar kom dus, mogen... op ja, natuurlijk maar, uh, je, ben bent blij dat het een leuk idee is, man. wij zeggen van we gaan een Papendal aan zee realiseren... bij wijze van spreken. Dus dat topsportcentrum waar we het ook heel veel hebben gehad laatst. In de Noordkust, zeg maar. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke interessant om met elkaar te kijken... van zou je zoiets kunnen inpassen? Want op die manier kan je er wel eens voor zorgen dat ja, rond... iets waar we het heel vaak over hebben hier als gemeente... dat surfen wel gewoon, dat die cultuur in stand... Blijft. Nu is het zo, ja, als het wind stil is, dan. Ja, dat ben uh, ik met je eens. Maar dan zou, je dan, dan zou ik wel een andere locatie. Uh, ja, nou ja, kiezen. goed. Het, het, het, het nou, man, kijk, de reden dat, dat we het hebben genoemd, en dat, dat staat ook in, in het partijprogramma. Dus ik snap ook dat het snel is om er zo doorheen uh, te vliegen, hoor. Een korte vraag. Uh, ja, leuk toch? Dat is wel leuk. Is, is, is dat we vinden dat we gewoon iets moeten doen met het plein. waardoor het daar weer een beetje gaat leven. Ja, dat plein kan sowieso beter. inpasbaar is op de beste manier, dat is inderdaad vervolgens de vraag. Maar we denken dat het is, qua technisch zou het daar kunnen. Ja, ik wil er nog één. Eén of twee doen. Uh, jullie, jullie zijn een te <laughs> tegenstander van het AZC, hè? Zeker, tegenstander van uh, het Maar die spreiderswet moet wel worden uitgevoerd. Ja, klopt. Hoe gaan we dat oplossen? Nou ja, uh, je, je hebt het gezien. We hebben nu uh, tijdelijk strategisch voor uitruil gekozen. Huh. En wat mij betreft is het doel gewoon maximaal uitstellen, maximaal traineren. En op het moment dat het puntje bij paaltje komt, gewoon kijken of je, je voet in de grond kan zetten. Huh. En of we dan elders, want het zijn natuurlijk niet de enige gemeente waar het speelt, hè. Uh, of er elders jurisprudentie is gewijzigd. waardoor je hier ook uh, kan zorgen dat we het kunnen tegenhouden. Ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. En, en daarin ben ik ook heel realistisch. Ons standpunt is gewoon: we willen het absoluut niet. En we gaan tot het gaatje om het te voorkomen. Ja. Uh, ja, en, maar tegelijkertijd, ik, ik zeg je ook eerlijk tegen iedereen die ik spreek. Ja, de vraag is: gaat het, gaat het Rijk ja. ingrijpen? Dat weet ja. ik niet. J uh, jullie zijn voorstander van overal in stand voor 30 kilometer per uur. Ja, ook op de te Laan. Ja, tussen uh, nu de, uh, de bewoonde gebieden, dus Boulevard-Barnaar, bij wijze van spreken, dat dat hangt Oh, dat van, dan weer niet. Dat, dat mag. Uh, maar voor Verländenweg, bijvoorbeeld uh, ja. ook 30 kilometer, ja. overal. Ja. ja, je ziet het eigenlijk ook. Uh, heb jij je, heb je een rijbeurs? Nee, nog niet. Nou, ja, dat <laughs> ga je al. Aan ja, dan wel, dan wel aan het doen. Anders zou hij wel van 50 rijden. kilometer zijn. Nee, wel les aan het, uh, aan het Ja, dit, ja dat, dat, Daar ligt het probleem. Nee, nou. Nou, we uh, we oh. hebben negen oh. andere mensen die wel rijden, wij ja. zijn, wij okay. de lijst. Dat uh, is niet alleen Mirko. <laughs> ja. nou, uh, misschien <laughs> de tijd gaan we naar de allerlaatste. Okay. <laughs> <laughs> Motoren van toeristen moeten opeens uit worden geparkeerd. Ja. Nou ben ik zelf een motorrijder. Okay. Dus dan mag ik mijn motor ook niet meer voor mijn eigen huis nee, zetten. Als bewoner is het anders. Ah, er, staat ook okay. er staat ook nadrukkelijk toeristen. Godzijdank Hans. Ik vind, nee, ja. maar dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ik bedoel, Als bewoner moet je, moet, je niet in het dorp, lopen. moet je gewoon in het dorp kunnen zijn. Moet je, moet je kunnen zijn waar, uh, waar je bent. Alleen, ja, om overlast te voorkomen... nu kunnen ze overal zomaar parkeren op de stoep. Dat ja, is toch dat... lekker als je een motor hebt? Ik snap dat het lekker is. Maar nu <laughs> wij denken dat het logisch is... om dat gewoon op de parkeerplaats te doen. Oké. Mirko, mag ik jou hartelijk bedanken. Dankjewel. Het ging een beetje snel op het laatste. Ja, de... ik, ik vind het op deze manier wel leuk eigenlijk, ja. toch? Snelle, snelle hey, ik wens je heel veel succes met de komende verkiezingen. wel. Uh, zou... Zit hem op. Zou je al tevreden zijn met één zetel terug? Of liever twee, toch? Ik ja, ben... liever twee, maar... Kijk, uh, ik doe gewoon mijn best en ik ben super trots als mij dat vertrouwen wordt gegeven. Heel goed. Welke rijt deze verhalen? Ik ben ja. ermee bezig. Oh, en goed. lees allemaal wat partijen. Ja, ja, en dan, dan wordt het heel anders hoor, die <laughs> 50. En uh, nee, nee, nee. <laughs> waar kunnen ze dat lezen? Uh... wwwpartij uh, cnl en dan uh, nou, het partijprogramma. Oké, okay. heel, heel goed. goed. Dankjewel. Dankjewel. Succes ja. en een goed weekend. Dankje. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Okay. We gaan naar muziek. She's crazy like a fool. What? Be cool. <laughs> We'll yeah. yeah.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 Ja, dat was Daddy Cool van Bonnie M, Ja, en dat was Mirko Gerrits. En dat was Mirko een renplaats van Carina Ja, oh, dat... Oh, dat was weer een plaats van Karina. Karina, die is jarig. Die mag de muziek bepalen vandaag. Ze wordt 40, hè? Leuk. Ze wordt veertig, maar dan ietsje meer. Of 50. Wat wordt dat nou? 50 vijftig. Als je het zo ziet, is het 26. Nou ja, ik zal er 20 geven. Ja. Ja, zeker weten. Zeker. Hé, de F1-quiz gaat weer beginnen. Ja, die gaat weer beginnen. Beginnen, ja, in, 27 uh, uh, 20 februari. Precies, aanvang 2000 uur. En, aanvang 2000 uur bij Laurel en Hardy. Ja, je hebt het samengesteld en je gaat het presenteren. Ja, klopt. En iedereen kan zich opgeven. Ja, het is de vierde keer dat we dat gaan doen. Uh, we hebben vier leuke edities al gehad. Uh, nee, drie leuke edities al gehad. Uh, jij hebt de laatste keer meegedaan hè? Ja, en de keer ervoor ook. En de keer, oh, de keer ervoor ook al. Ja. Nou, we zijn begonnen toen met uh, groepjes twee keer twee uh, tegen elkaar en nu is het schriftelijk ja. tegenwoordig. Vijftig vragen, en vijf rondjes van tien vragen. En bij elk, uh, na elk rondje komen de antwoorden en dan uh, doet uh, Ron Brouwer van, van Laura Hardy Hardy... Uh, heeft daar hele leuke filmpjes en, uh, en foto's bij. Ja, dat is wel heel erg uh, nee, dat leuk. Dat was hoor. leuk gedaan, Absoluut. toch? En, uh, Absoluut. Ja, kijk, je moet het zien als een hele gezellige avond. En er zitten, bij die vragen zitten er, uh, zitten er uh, moeilijke vragen bij, moet ik wel zeggen. Maar er zitten ook makkelijke vragen bij. Ja. Um, Doe eens een voorbeeld. Nou ja, ik, ik wou net zeggen uh, voor de mensen die nu luisteren. En die denken van nou, zal ik wel meedoen? Zal ik, um, Eén, twee, zal ik twee. twee vragen met antwoorden? Nou, ja. stel ze mij. Dan, uh, nou, dan ga ik jou uh, vragen. Ja? Uh, wie is de manager van uh, uh, Oscar Piastri? Dat is uh, Weber. Mark Weber. Maar Mark Webber. Nou, dan had je al een punt verdiend, man. Koekoek. Koekoek, waarom doe je niet mee? Ja, je bent er niet, ik hè? Ik ben er niet. Ja, dat is ja, ook dat slecht. Is dan jammer. Dus Anders had ik, ik zeker meegedaan, uh, ja. Hans. En we doen nu voor de eerste keer ook uh, multiple choice vragen ja. in je rondje. En een van die multiple choice vragen is... Hoeveel kostte een tweedaagse duinkaart in 1985? Jeetje, dus dat was de laatste en dan, dan kun je dus kiezen uit 80 gulden, hè, toen ja. gulders, 70 gulden of 60 gulden? Ik denk 70 gulden. Helaas. Ik denk 60. Ja, heel goed, uh, mooi, hè? Yes! 60 Kijk. euro. En dat stak je dus gewoon twee dagen in de duin, hè? De 60 ja. Voor 60 uh, gulden. Dat is wat is nu de 25 euro? De 30 ik heb, euro? Geen, ik heb geen enkel idee hoeveel het kost. Nee, maar goed. Uh, wat kost het nu dan? Uh, nu is een driedaagse duinkaart rond de 250 euro. Dus, Oké, okay. uh, 500 gulden. Dus 550 gulden, zeg maar. Ja, de prijs is ietsje omhoog gegaan. En, uh, je betaalde in, uh, in, in 1985 voor een driedaagse peddogepas. Ja. 530 gulden. <laughs> ja, dat zijn, maar, dus Goed, zijn wel he? prijzen. Hè? Ja. Maar ja, alles is een beetje omhoog gegaan. Maar uh, juist zo moet je een beetje zien, die, uh, die vragen en zo. Ik kan er nog een paar noemen, maar dat gaan we maar niet doen. Uh, <laughs> is, helemaal, iedereen zit nu met pen en papier <laughs> ja, ja, ja. alles op te schrijven. <laughs> nou, ik, ik, hoop, heb, ik, ik heb ik... trouwens nog een, een vraag voor je verzonnen. Hè? Oh ja? ja, Ben ook trouwens. Hè? Oh, Ben ook? Ben had de vraag van uh, wie won in 1954 de Kramplie van wordt. In 1954? Ja. Was dat... Uh, hey. Nou ja, uh, vier een gok. Ja, ik denk... Ik denk uh, ik denk van Hij is niet gereden in 1954. Nee? Dat was een grap eigenlijk, ja. Oh. oh. Ja, toen werd ik Vist geboren. Dat niet. Ja, ik ook. ook. <laughs> ja, daarom is hij niet gereden, Ger. Nee, dat <laughs> <laughs> Maar ja, jij er ook nog eens zijn, hè? Ja, nee, ik heb toch, daar hebben wij het nog over gehad. Ik oh weet, ja. Ik weet niet meer wat er was. Nee, weet ik ook niet meer. Maar ja, we worden ouderig hè. Ja, gelukkig. Nou gelukkig. ja, eerst schrijven kan uh, bij, uh, bij de bar van uh, Laura Hardy. Of je stuurt even een mailtje naar uh, dan. Uh, dan uh, Hoe is het ooit ontstaan? ben je van, uh, van harte welkom. Nou ja, ik, had, ik liep al met het idee sinds uh, de, de Grand Prix terug is in, in Zandvoort. Om met een quiz te komen. Ik heb natuurlijk in het verleden voor het Algemeen Dagblad. heel veel races gevolgd. over de hele wereld. Ja. je bent overal en, geweest hoor, Nou he? ja, Japan, toe, Australië, Brazilië. overal eigenlijk wel. Een globetrotter was jij? Nou, ik was een globetrotter, dat klopt ja. Maar. dus ik, ik, ik zat behoorlijk in die wereld. En daar een beetje van die ziekte. Heb jij, je van heb jij die Senna, die Senna bijvoorbeeld was gesproken? Senna? Senna? Senna, ja, maar dan niet één op één. maar uh, met een groepje, weet je wel. Ja, ja, ja. Schumacher ook. Schumacher ook? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, dat was in die tijd een grote man natuurlijk. Hè? Ja, zeker. <coughs> en zeker toen uh, Jorst Stappen opkwam. Ja, die, die reed toen met, ja. uh, met uh, Schumacher in, in het uh, een team, uh, team hè? Ja. Ja. Maar goed, uh, dus die, uh, ik weet er al van af. Ik heb een hoop boeken. En, uh, zo je uh, je kan enorm veel vragen verzinnen natuurlijk. Ja, dus zeker. Ik heb er nu, uh, ik heb er nu uh, nou ja, dit wordt de vierde keer dus dat is zo'n uh, 200 vragen heb ik wel uh, al uh, zeg maar uh, bij elkaar geschorreld. en ik vind het leuk om te doen ik bedoel uh, ik vind het sowieso leuk om in oude uh, of ho hoeven niet eens oude boeken te zijn maar om in formule één boeken een beetje rond te neuzen ja. van hoe en wat en hoe kom ik nou op die, die kaart van uh, 60 uh, gulden toen en mm -hmm. uh, een van die boeken daar stond een fotootje van uh, uh, zeg maar, uh, bij een, een dingetje waarbij de kaarten werden verkocht. En daar stond een, uh, in het krijt stond er een, een duikkaart. <lacht> oh, 60 uh, gulden kost. Ik, ik vond het zelf wel grappig eigenlijk. Ja, zeker. Maar uh, ja, jammer dat je niet meedoet. Uh, ik hoop dat er nog wat uh, wat je schrijven komen. Want het loopt nog niet echt storm. Nee, maar ja, het is natuurlijk wel... Het is, ik, ik heb twee jaar meegedaan. Het is hartstikke leuk. Het is ja, het is gewoon heel en, en, en, en vorig daarbij. jaar ben ik als laatste geëindigd. En ja, toen, maar dat uh, maakt helemaal niet uit. Heb ik ook nog een prijsje voor gekregen? Dat bedoel ik, ja. Ja, een ja. heineken heuptasje. Ja, hartstikke leuk. Je ja. gebruikt hem elke dag, hè? Ja, elke ja, gehoord. Ja, ja hartstikke <laughs> leuk, man. Nee, perfect. Helemaal top. Uh, uh, dus ik hoop dat er mensen zijn die het gaan... Uh, uh, die, die mee gaan doen. Ja, ik hoop het ook wel. Als je ja. niet eentje Oké, okay, nou niet. ja, Rob de Graaf die hier is, die komt aan met de koffie. Um, we, hebben, we kunnen we hebben nog wel ruimte voor de muziekje voor de, het nieuws van 11 uur. Ik denk het ook. Wat gaan we dus draaien? We hebben nog anderhalve minuut. Nou, en, dan, kan je toch wat nou doet, ja, dan kun je toch wat leuk <laughs> doen. <laughs> Doe ik Madonna eentje. met Into the Groove. Ook van Into the Groove, Karina, oh, nee, Van harte. Suze! Good going, stranger. You can sing, you For inspiration